Wij gaan verder, het is nog een klein stukje te gaan en dan gaan we een beetje praktisch dingen vragen stellen, een beetje zo so dat wij. De Kabala is de praktische iets, de praktische wijze die op jezelf, jij je bent zelf dan een proefpersoon, een proefkonijn. Jij bent zelf, moet zelf zien dat het, hoe dat werkt, etc. De 5 de rechter kolom de rechel 5 Kijvan she Hashem Haze Shell Avraham Nishlam Hashem zeh Akadosh Keivan she Hashem haze, anhizin deiz nam van Avraham is volbracht, is volmaakt gemaakt. Alle vijf letters. En met lichten. Nishlam Hashem Akados werd ook, werd de heilige naam volbracht. Punt. We zehoeshe Bayom asod havaya elokim zeven, er is shamayim. We en nu let op, erg belangrijk wat je ons nu zegt. We zeggen hoe en dat is wat geschreven staat, aan het einde van de, van de scheppingsdaad. Tweede pagina misschien, of zo, so van, tweede, ik tweede, denk, tweede, van de, Breshit, Breshit 2 misschien, so. ja. Bayom, asod, Lokim, lokim eres op de dag van het maken door Hawaii Elohim, twee namen staan nu, Hawaii Elohim, de aarde en de hemel, dus op de dag wanneer de Havaya Elohim de aarde en de hemel hebben gemaakt, heeft gemaakt, en de aarde en de hemel, dat zijn ze hier aan binnen, okay? en nu kijk wat je ons nu zegt, Kiebayoma asot want op de dag van het maken, beroepsel betekent bayom acht shnišlamu alide jashem avraham. We az nizkar hashem neikhen havaja. Ma shelo nizkar ade kan hashem havaja batura. En nu let op wat je nu vertelt. Dus nu, nu zegt hij zeg dat het nu volmaakte naam is, de heilige naam is nu volmaakt. Let op wat betekent de, de heilige naam is volmaakt. We zouden denken nou Elohim, maar Elohim is niet volmaakt. Wat is dan? En let op wat hij ons vertelt. Dat is geweldig. Kibayoma want op de dag van het, wanneer het gemaakt is, werd. Dus wanneer op de dag, wanneer de, de staat geschreven op de dag wanneer wat staat er daar geschreven Havaya Elokim staat het Havaya Elokim ja, Havaya Elokim staat het geschreven, dus dan staat het op de dag van het wanneer het volbracht werd wat betekent dat Shepirushodah, dat betekent Bajom Sheni Shlamu. let op op de dag wanneer zij volmaakt werden, volbracht werden. Alidee, dus de hemel en aarde, oftewel, wie is de hemel en de aarde? Zeeran, en Nukwa. En? aarde en hemel. Aarde en hemel. Aarde en hemel. Oké, okay, aarde en hemel. Hier staat het aarde en hemel. De Nukwa en de... en de zeeran. <coughs> Alidee, Hashem Avraham, let op door de naam Avraham die werden volmaakt volbracht. Full, uh, we as, en nu kijk goed, we as niskar Rashem Havaya en dan werd de naam Havaya genoemd. Dat is de eerste. Ma Shelo niskar ad kan dat is tot nu toe was nog geen naam Havaya genoemd in de Torah. Dat is nieuw voor het eerst. Dat in de Torah staat nieuw. En iedereen kan het proberen, controleren of het zo so is. Dus, nieuw bij het noemen van de naam Abraham in de Torah, in de woorden zoals so het Behibaram, bij hun scheppen, yeah? in andere volgorde. Hier staat het dat, uh, dat hier wordt de naam, de volmaakte naam genoemd: de, de naam Havaya. Elohim, ja, niet alleen Hawaii. Daarvoor was het allemaal, tot nu toe was het allemaal, het uh, woord, de naam Elohim genoemd. Want de hele scheppingsdaad werd verricht door de naam Elohim, door de dien, Maar nu voor het eerst, wanneer de naam Abraham wordt genoemd, de kracht van Abraham, en de kracht van Abraham is... Hassadim, ja of niet? Nieuw voor het eerst staat in het de Torah, wordt de naam Hawaii genoemd. Dus je kan ook kijken in de Torah, je zal zien dat het de eerste keer wordt de naam Hawaii nieuw genoemd bij het opnemen van de naam Abraham in de vorm van Hibaram. Maar at kan dat het niet tot nu toe werd het, in, uh, werd het niet genoemd, de naam Hawaii. En nu voor het eerst. Hashem, Hawaii, Batora. Tot, tot nu toe werd de, de, de naam Hawaii in de Torah niet genoemd. Alleen hier, bij het volbrengen van de scheppingsdaad bij het um, noemen van de naam Abraham, en dat is Chassadim, dan kan natuurlijk, nu is de naam Hawaii, de barmhartige, wordt genoemd. En daarvoor nog niet. Dus de, door de kracht van Abraham werd dan uh, en daarom zegt hij dat de ene tegenover de andere. Dus de, de, het volbrengen van deze naam, Elohim, was tegelijkertijd was het, uh, de, het volbrengen van de naam Abraham. Tegelijk. En het was één keer, de eerste keer is het gebeurd, en dat is dan overal altijd dezelfde. Altijd geen. Dus geen enkele keer in de hele zesduizend jaar, bij elke kleinste correctie, kan men niet komen tot de volmaaktheid, kan men niet voortbrengselen uh, doen uh, uitkomen, zonder, zonder deze handeling te verrichten, waarbij en de Elohim, ja, en de Elohim, en Abraham, door Abraham ook Hawaia wordt aangeroepen. Okay. tot nu toe was het niet, niet ge, geen, naam, Elo geen naam Hawaii werd aangeroepen. Maar juist door de Abraham aan de ene kant en de Lokim aan de andere kant, en dat wordt uh, de symbiose daarvan, ge Gochma met de Chassadim, daar da daardoor wordt ook de naam Hawaii Lokim aangeroepen. Maar dan Hawaii. Eh? Dat is ook dat, wat de farao kon dat niet begrijpen. De farao had niet gelogen. Hij zei, wie is Hawaii? Can Hawaii Hawaii die Hawaïa? Ik ken die Hawaïa niet. Nam Hawaïa kon hij niet weten. Waarom? Hij was naar krachten. We zullen leren wie de farao was. Niet dat hij een dictator was ofzo. We zullen leren wie wie was. Sorry, wie was de farao naar krachten. Wat, hij hoorde bij de klipa natuurlijk, maar welke zullen like, Dan zullen we zien wie, wie, wat voor kracht was deze farao. Deze en hij kende Hawaii niet. Hij kende Hawaii niet omdat hij, hij kende wel Elohim. Maar Hawaii, maar de, maar de Hawaii niet betekent. Hij kende geen Chassadim. Hij kende ken Avraham niet en kende dat niet. De kracht van Abraham had hij niet in zichzelf. En daarom was zijn hart ver, verhaard of zo. So. Eindelijk verhaard. Wat okay. de hart is ook, natuurlijk komt van het lichaam. En daar is dus natuurlijk de heerste, de, de geest. Uh, de regel 10. Firoef, en nu gaat je ons uitleggen. Een klein stukje nog te gaan en een geweldig, volledige, volledige concentratie. En probeer je mee te laten gaan. Ik zal iets vertellen. Kijk, moet je zo zien. Wat ik net had gezegd. Doe niet toe wat ik spring van een op een ander. Dat is niet belangrijk. Wat ik net had gezegd over dat terugkeren van de ziel. Ja? Moet je zo zien. De techniek werkt, de techniek werkt als volgt. Goed kijken. Wat ik nu vertel. Voor het eerst. Onder mij... Onder jou, op wie moet je stoelen onder jou zelf? Op welke sfera? Atheret, is zult. Oké, dat is Dus onder jou moet je dan de houding hebben van Atheret, je Niet jij zelf, jij zelf, die macho die jij bent. ja. Ja, maar die, maar moet je van binnen, van binnen, moet je dan van onder jou, moet je dan aan het je soort stoelen wanneer je kabbalen leert. Want dan kan je ontvangen. Als je stoelt op jouw ik, zo, klaar, dan ben je absoluut onontvankelijk. En niemand, niemand geeft jou iets, waarom, uh, discrepantie en regenschappen. Let op. Let op dat, het, dat je dat ziet, dat je blijft altijd jezelf. Dat betekent, binnen jouw kilim moet je binden. Je gaat niet, als zelfs wat ik zeg, je gaat niet meegeslepen. Je wordt niet meegeslepen. Jouw innerlijk je je innerl ga ik niet meeslepen op de manier dat ik doe. Ik neem de stuur stu stu stu over, als het ware, van jouw kilim. Dat kan ik niet doen. Let op. Hoe werkt dat? En nu ga ik dat, kijk, dat is wat nu ter sprake komt. Dat is geweldig. We vinden het nergens in de wereld. Let op. Onder jou staat jou, jij stoelt op de tweede bodem. Ja? Dat is, wij noemen dat Shin. Ja? Oftewel, Ateret Yesod. Dus Ateret Yesod, dat is dus eigenlijk Malchut. Hij heeft geen sferot, ja? of niet? Dus jij stoelt op jou, Ateret Yesod. Dus op de Yesod van de Malchut. Ja, maar nog een stukje meer. je Jezus. Van de Malchut. En alleen Malchut de Malchut moet je ver, verbergen. Want daar heb je niets eraan. Eigenlijk. Dus van, als je komt op de les. En ook zelf, als je, waar dan ook je leert kabalen. En wat dan ook je doet. Je bij op de je Jezus. En niet op de Malchut de Malchut. En dat weten we. Oké. Okay? En nu zit je op de les. En ik vertel iets. En ik meer dan wat ik vertel, voel ik. En maak ik ook bewegingen van beneden. Wat moet je doen? Niet wat je moet doen bedoel ik. Natuurlijk de woorden wat ik zeg. Volgen de letters natuurlijk wat ik leer, wat wij leren. Volgende wat de zogers zegt. Maar volgen ook met jou. En nu let op wat ik nu wil zeggen. Dat is de eerste keer dat ik zeg. Niets verdwijnt in het geestelijke. Ja of niet? We hebben net gezien hoe die kan maar goed omhoog trekken en komt en alles naar boven trekken. Dus, let op: jouw Aterretje zoot blijft onder jou, en, ter, en tegelijkertijd jouw Aterretje zoot gaat omhoog. En dat is het geestelijke. Iedereen begrijpt het? Het is dus niet zo so dat. Dat het net zo so, kijk, okay, nou, hier is een beker, ja. En de beker staat hier. En dat is dan soot. U, de ateritie En nu ga je er bijvoorbeeld, ik zeg, ja, en nu moet je ter je teritie omhoog doen. Dan doe je dat ateritie omhoog. En waar is dat teritie-sot daar? Die, die is daar niet meer. Dat is onze wereld, duidelijk. Maar in het geestelijke is het altijd wanneer je zit nu. Op de les. Ateritie-sot, je, je blijft, dat is jij. Ja. Dat is, als het ware, de vervanging substitutie van jouw malgoed de malgoed. En dat blijf je ervaren. Duidelijk, je moet niet vluchten van jezelf. Dat ben jij, jouw goede bodem. Dat moet je hebben. Duidelijk, dat blijft onder jou. En tegelijkertijd ga je met jou je zo omhoog. Niets niet verdwijnt. Alleen moet je dat, dat uitgangspunt onder jou, moet je wel steeds aanhechten aan al die volgende stappen, duidelijk, jouw bereik wordt groter, hoger, langer, iedereen ziet het, dus jij, jij stoelt op jouw -soort en tegelijkertijd met alles wat je hoort, hoe dat gebeurt, ook met mijn uh, opwekking, ik, hoe ik opgewekt word, ik kan niet anders, omdat ik stijg op met de tekst zelf, Duidelijk. en daarom hoor je ook dat mijn stem is anders, en opeens begin ik dan lang, uh, sneller te gaan, et cetera doe er niet toe op, op welke manier dat is, want ik stoel ook op mijn ateretjesot, duidelijk maar de andere de te, tegelijkertijd, ateretjesot blijft op dezelfde plaats, onder mij en tegelijkertijd mijn ateretjesot gaat omhoog ja duidelijk, gaat omhoog en opeens dan, op een bepaalde, op bepaalde momenten die gaat weer deels naar beneden deels omhoog Afhankelijk, van wat ik lees. eigenlijk, En zo moet jij ook doen. Daarmee maak je dezelfde wandelingen als ik bijvoorbeeld. Ja. Ruimtewandelingen. Maar dan laat je jou, je soort. En dan hoef je dan niet bang te zijn. Van dat jij meegeslepen wordt. Eigenlijk, waarom. Jouw atheret, je soort blijft. Moet, moet je laten blijven op dezelfde plek. Eigenlijk, <coughs> Daar waar het is. En daarom, bleef, dan, daarom, daarom, bleef, ja, daarom bleef, je, bleef je, duidelijk, bleef je aan jezelf, aan je kielie, moet je blijven trouw. Iedereen begrijpt het? Maar dan ga je met de andere, met de aetherity, die zweeft omhoog, samen met, het, met de tekst. Want, van wie moet je, van wie haal je dan de, het licht naar beneden? Van welke aetherity is Van die aetherity is die, die meedoet in de les. Duidelijk. En die brengen daarna kijk, waar je ook naartoe komt met jouw ateret jesot, dan ga je schijnen van jouw ateret jesot, waar je nu opgestegen was, jij schijnt dit naar jouw eigen ateret jesot, in zijn uitgangspositie. Begrijp je dat? Dus, in de, hè? de Dat is als Rishimod, maar dan moet je altijd die bewegingen maken. Aan de ene kant blijft de ateret op zijn eigen plaats, en hetzelfde, de, dat je zo schiet omhoog. Je hoeft, niet, je hoeft niet dan uh, bang te zijn of zo. Dat, oh, waar ben ik over voor? En dat is, dat is het verschil dan tussen wanneer de mens gewoon door zijn geest, vergeestelijking, gaat allerlei bewegingen maken. Dat, dat is uh, onrein. Dat is allerlei bezigheid waarmee men ergens zwerft of zo, weet ik veel. Huh? Precies. Dat is wat wij zeggen. Dat is de hele bedoeling. Wat is de bedoeling? We hebben steeds gezegd. Die vier punten te verbinden. Ja, welke vier punten? Oog. Oké, okay. we zien dat hoor. Oog, ogen, neus. Nee, ja, dat, dat is verleide tijd. Nu moeten we op een heel andere manier zeggen. Dat was de verleid, verleide tijd. Ogen, ogen. hè huh? huh? Awesome, okay, okay, but it's self done. V is that? Oh. That is a territory thought of the Platz von der Atherity thought, a territory thought of the Platz von der Heart, of the Platz von der Tiferet. Neither yeah, the like, Tiferet interested me who that sit in the Tiferet oh. self, but my Tiferet, my Atherity thought. Moet ik brengen naar de tiefere? Dat is mein, dat is wat wij moeten doen, duidelijk. Dus niet, uh, haar, niet uh, mijn hart, maar atterritie so die ik doe omhoog breng ik naar mijn hart. Ja, dat is wat dat is, naar de tiefere. Okay, in de middle de middle line, Natuurlijk atterritie so, is in de middle En no, no. dan breng ik dat naar mijn mond, mond. Dus mijn atterritie so, naar je mond brengen eigenlijk ik betekent de kracht en breng het daar naartoe en laat het op dezelfde manier en naar mijn ogen. Precies, en dan, dan schijn ik het terug naar de ateretjesod van de ateretjesod. Dan heb ik de vier, daarom, zullen, daarom, daarom staat het geschreven dat vier verbonden zijn er niet. Ja, waarom staat het niet ogen, iets anders, maar staat vier verbonden. En verbond is het woord brit. Dan staat het in het Hebreeuws staat het... Arba Britot, betekent vier Brit, vier Jesodot, ja duidelijk, vier verbonden, waarbij verbond is alleen, hij heeft alleen te maken met Jesod, Eigenlijk, maar dat Jesod moet ik dan verbinden met al die vier plekken, begrijp je dat, iedereen begrijpt het? Dus, Jij blijft altijd, moet je altijd, dat je het ateret je soot, alleen de ateret soot, heeft de kracht om op te stegen naar boven via de middelste lijn. Hoe kan je dan, hoe kan je dan met de geset en gora dat doen? Kijk nou, geset en gora. Rechter, rechterhand en linkerhand, die staan een beetje los van, het, van, het, van, de, van, de, van de romp, ja of niet? Ja, benen, kijk, benen, dat is netzig en hoog. Rechts net zo hoort. Die staan als het ware. Uh, Oké, okay, het is wel delen, delen van het lichaam. Maar het is niet, het is niet verbonden met je binnen, binnenstuk. Daar, via de binnenstuk. Via de binnenkant komt het lichaam, komt het licht naar beneden en naar boven. Duidelijk, niet komt allemaal via de hand. Alles komt via het midden en wordt verspreid over, overal. Even, dat was even iets tussendoor over de Atheritische Sot. Eigenlijk, dat ateret Sot moet je niet leren dat met jouw ateret Sot die bewegingen maken. En dan zal je niet uh, opgewonden raken of zoiets. So. Dat is absoluut niet nodig door geestelijk. Maar je moet wel, uh, moet wel meegaan. Eigenlijk, van binnen moet je meegaan. Ah, van buiten hoeft het niet. Maar van binnen moet je meegaan Dan hij gaat omhoog. Dat is, het. Hey, hey, hey, hey. Okay. dat is ook, bijvoorbeeld, dat je ziet, bijvoorbeeld, in mijn wangen of zo Je ziet het, dat ik ook een beetje vurig kom, vuur bij mij. Hoe komt dat vuur van mij? Dat vuur, nee, vuur komt waar, waar? Van de kilim, net zo goed, je zo. van de kilim eilen. Van de onderste kilim, die, die eigenlijk, euh, daar waar de, alle kracht zit, van de, ook, goed, eh, de waar de lichten, de lichten, welke lichten worden aangetrokken, de gar van de lichten worden aangetrokken wanneer jij de onderste kilim van onder ja, dat jij Rishimot naar boven trekt, denk ik, want bij het aansluiten van de onderste kilim, die onder jouw midden zijn, komen de lichten, de gar lichten, dan krijg je die lichten van jouw god. en terwijl jij blijft op jouw eigen plaats, dat er je jesot blijft staan op jouw eigen plaats dus niet omhoog gaan op de manier van, ja duidelijk, maar altijd blijven op, de voet, op het voetstuk van jouw partsoef, altijd laat je daar een kaars branden, als het ware, dus een wachter laten staan daar bij de ateretjesseld. En alles wat je doet, moet je dat op die manier doen. En dat betekent waken. Dat is ook bijvoorbeeld dat wat ook de religie, ook, ja, ook christendom ook, heeft dat ook overgenomen, dat je moet waken, je ja, hart moet je waken, ja, je, dat met, die, met die zeven uh, zeven maagden, dat is ook iets van de Torah, we zullen dat leren in de zeven maagden, wat die zeven maagden zijn de zeven spheroot van die Zeven zwierot, ja, zeven maagden. Hè? Ik daar, herinner ik nog, Van de, in Christendom hebben we dan zeven maagden. Maagden die dan die met, een, met een kaarsje, ja, een kaarsje, ze wachten op de... Eh, en zeven maagden die wel hadden dan lichtje of zo En de anderen die geen, geen lichtjes hadden. En ze konden niet, eh, eh, wat toen de koning kwam, ze konden niet met hem... Uh, die wel lichtjes hadden of de kastje aan hadden die wachten op de koning die kwamen dan met hem in zijn, uh, in zijn uh, slaapvertrek of zo. So. en And de andere die kwamen die gingen dan de klappen zeg dat uh, die wilden ook binnen ze konden ze, ze mochten ze kwamen niet toe hebben absoluut uit de torah genomen. absoluut uit de torah genomen. niet uh, kijken zo boos, hij is een beetje daar, ja, hij kent dat verhaal niet. Hij moet ook een beetje zo nu en dan dat lezen. leren. David, David, David je. Uh -huh. Nee, maar ik bedoel, ik, nee. Ik, bedoel, ik, bedoel is, ik wat ik bedoel, is, alles ontleent aan van wie zijn de zeven maagden. Dat zijn ze zullen leren dat in de in zoger. Dat zijn de zeven sferoot van de van de Brija, die dat de zeven dus, van de bria. die vormen dan als het ware de stoet van de nukwa van de malchut van de atseloot en, en daar zij moeten dan begeleiden de nukwa bij haar uh, ja de nukwa des is de, atsel, de malchut van atseloot bij haar huwelijk bij, bij haar huwelijk met de zeer en dus zij moeten wel haar versieren et cetera zo so is het uh, zo, so, dat is geweldig. Als wij dat zullen leren, zullen we precies in al die ook de religieuze dingen die ze hebben, jij zal ziel, hoe, hoe zij dat hebben dat ontleend aan de Torah. Dat goed. Moet je zo zien dat. Het is niet zo dat in de religie zit alleen maar uh, leugen. Dat is niet zo. Wat ze hebben ze gemaakt? Ze hadden een stukje uit de heiligheid aangetrokken, want als het alleen maar leugen zou zijn dan iedereen zou dat zien dat het leugen was maar het is altijd iets dat men heeft iets van de kdusha genomen, van het helige en men dat, heeft dat verbonden aan allerlei aard van die van het volk, of van de groep van de mensen, die, ja, die onder bepaalde ster zijn ge, gezet die dan ontvangen van een of een andere beschermer heb ik engel dat is, dan hebben ze een stukje van de ware leer genomen, van de, ja, van de helige, van de structuur van de boom des levens, allemaal, absoluut. Maar dat hebben ze verbonden met hun eigen beschermengel. En daardoor hadden ze religie gemaakt. En de anderen, die maken andere religie, andere religie, geloven, et Dus het is niet, het is niet, alleen, wij doen het, omdat we willen alleen maar sneller, sneller vooruit gaan en zo min mogelijk en doen, maar direct en to the point, maar onthoud het erg goed, dat die, die ateret jesot, dat ateret blijft altijd op zijn plaats, moet het blijven op zijn stuk blijven staan en tegelijkertijd, jij laat hem omhoog, dan is het geen probleem voor jou, ja of niet, dan is het geen probleem voor jou dat extra waarde extra bewegingen maken van ateret jesot hij blijft op zijn eigen plaats het gevoel, en de rest doe je Omhoog, hoe, hoe, hoe, meer, hoe meer bewegingen je maakt, mediateer je soort omhoog, hoe meer kan je dan doorgeven aan de soort in zijn eigen plaats. Duidelijk, en natuurlijk geven je hem aan zijn eigen plaats. En natuurlijk is het nooit bleef op zijn eigen plaats, want steeds gaat het omhoog. Jouw eigen boom des levens gaat steeds hoger, hoger en hoger. En tegelijkertijd extra, hoger betekent extra verkregen, duidelijk. Maar jij blijft jezelf altijd, jouw jou bron, et cetera, jouw bron van de ziel blijf je altijd behouden. Oké, okay, we gaan nu een stukje verder en dan gaan we, als we nog tijd zullen hebben, zullen we nog iets praktisch, zullen we nog iets uh, vertellen. Uh, waar staan we? Tim? Huh? Welke regel? Tweede lijn. Tweede mm -hmm. lijn. We zetten. We zetten. Ah huh? no, nee, nee, nee. nee. oké. We zetten. We zetten. We zetten. We zetten. We zetten. We zetten. We vertelt? We zetten. We zetten. We zetten. We zetten. We zetten. We zetten. We zetten. We tot We zetten. We zetten. We zetten. de zetten. Scheilu beta komot development or chokhma elf. Sheba eile. We orochasadim sheba ma. Niet orru, twalif Le ze al ze. De hainu ze ba ze. Dertien. We as. Aarshenit <imit> lappscha ha sadim. Apik fiertin mem dehainu amalhud. Ha hamekabelet me bet akomot vijftien jachdaf. En nu heeft vertelde je over die vermaaktheid, hoe die kwam die tot stand, uitgedrukt uh, in the letters. 10. Uh, pirouz, De uitleg. Kijk probeer te kijken naar de tekst. Niet... De tekst en horen. Verbind je die, die dingen. En jouw isod mee moet doen. Pirouz, De uitleg. She'e lobetakomot dat deze twee niveaus van jou... Van deze twee niveaus. Dubbele punt. Orchogma... Het licht Chokma, or Chokma. Elef, Sheba Ele, die in de Ele is. Dus in de linkerlijn, zoals so we hebben geleerd. We oren Chassadim, Sheba Ma, in de licht Chassadim, die in de rechterkant, in de Ma is. We hebben dat vorige keer geleerd dat het de Ma is, de lagere wereld, in de linker, in de rechter, zo so in de rechterlijn is. Niet oren roe, le ze, die hebben zich opgewekt. 12, lehashlim zullen ze om elkaar tot volmaaktheid te brengen, hoe hebben ze zich opgewekt? Door de man, ja, door de man, maar het feit is dat ze hebben zich opnieuw opge op opgewekt om elkaar tot volmaaktheid te brengen, want de ene die heeft chassadim, chassadim en geen goochma geen en de andere heeft goochma en geen chassadim dan zeg ze, kijk, laat ik jou volmacht maken, en jij mee volmacht maken. En zo moet je ook doen, binnen jezelf. De hainut, dat wil zeggen, leet la ze baze, dat wil zeggen, om elkaar in te beden, of te bekleiden elkaar. 13. we as en dan, Acharn, t'shenit lapsha, hochma ba Na nadat de hochma werd ingebed, in the Hasidim, a pick-fertin ma, kwam out the letter mem. Sorry, the letter mem. a new cake na the letter mem. The letter mem for life she The letter mem for Then what was the word here is? Kek, mem is two letter mem. She for life letter mem. Then is it mem mem? The two letters mem. The guy dat that will Ha Malchud, ha me kabelet, me betekomot beta komoot, wie is die letter mem? Dat wil zeggen, dat is de Malchut, de laatste letter van die, zowel van, van beide, van beide niveaus, die nu links en rechts. En dat is Malchud. Ja, dat la, de laatste letter van de, de naam Elohim is mem. En de laatste letter van de naam van Abraham is ook mem. Dat wil zeggen, de Malchut, die van deze twee niveaus samen ontvangt. Let op. Erg belangrijk is nu in dat volmaakte toestand dat de Malchut, erg belangrijk wat ik nu laat zien, let op, dat de Malchut nu die ontvangt nu van die beide niveaus samen. Niet van de Elohim apart, want dat was in de toestand van toen zij stond in de Jirsut. En niet van de Hasadim alleen, want dat is niet voldoende haar, van voor haar, maar zij ontvangt nu van die twee niveaus, en van Abraham, en van de Elohim, oftewel uh, wat hij zegt dan, uh, rechts en, en links, samen. Dus wanneer zij elkaar bekleiden, dat ontvangt de Nukwa. Ja, en dat is de volmaaktheid. Oké? Okay? 16 na 16, we wezers om. Sein, alloy, spirit, Israeli, so, we have 17 citra, we have 17 citra, we have 17 citra, we have 18 citra, we have 18 citra, we have 18 citra, we we have 16 citra, we have 16 citra, we have 16 citra, de de, de, letter, de letter mem, herinner je nog? de letter mem, of zoals naar een andere mening, aan de ene kant im, en aan de andere kant yud mem, of aan de andere kant is, uh, gaf die dan mem hee? aan de andere kant, maar we zeggen de ene kant, de ene kant links, rechts de ene kant dat, en aan de ene kant, we zeggen dat in het Hebreeuws niet aan de andere kant, want we hebben gezegd aan de andere kant, we hebben dat niet noemen. Dus, dus kijk naar nou wat je zegt Naadje, dat nam, hij nam aan de ene kant, en nam aan de andere kant. Ik we zeggen dat niet, maar goed. <laughs> uh, tweede kant. Tweede kant, oké, okay, tweede kant. Uh, wie is tweede? Wie is van die tweede? De ene is gat en de andere wie is, de, dat is de Nee, maar de we kunnen dat niet. Wie is van hen de eerste en wie is van hen de tweede? Hij zegt dat, die beide, oh, tegelijkertijd gaat het plaatsvinden. Dus aan de ene kant, die ene kant, voor, uh, wij weten wie is de ene kant. En dan, in de, ja, ene kant, kant. En de ene kant, so, <laughs> we maken ons eigen kabalen Nederlands, kabalen Nederlands, oké. Okay. De Ishtalim schmakt die hier, hij zegt, kijk, dat de naam, de heilige naam, wordt vol, volbracht, volmaakt gemaakt. Weet Adit 18 Elohim, en het is geworden Elohim. Oké, okay. dat is dan de linkerkant, zie je dat, dat is wat hij zegt aan de linkerkant. En dan verder gaat die <coughs> kennen eveneens, Schmade Abraham, ook aan de rechterkant de naam Abraham. Dus aan die twee, aan, rech aan rechts en links, wordt nu de naam, de heilige naam volmaakt. Punt. Dubbele punt. Pirouch. Die 19 niet bij er, Mikodem. De Mikodem, de Galif, Lehai, Eloki. Elok, elok, eile, sorry. De A, de Gadif, Lehai, eile, Jude. We imken, twintig. Jeers, Ata, dalet Itvan, elokie, punt. Pirous, uitleg. Kie, negentien, niet baer mikodem. Het is eerst uitgelegd. For, daarvoor uitgelegd. De Galif, de maar de Galif, Lehai eile dat die ingekeerd had in deze eile, dus in de linkerkant, werd ingekeerd. De letter Jud, ja, zoals we vorige keer ook geleerd aan de linkerkant kwam de Jud daarbij, ja, in, hier in, nog in de, uh, in de, hier, so. we hem kennen, en indien het zo so, so is. Jes, ata, dalet, itwan eloki. Dan zijn er nu al vier letters. Eloki. Ja, ele plus u. Punt. We gaan gali, flei, 21 A, e, e, war, hei. We jes, shem, dalet, atwan e, av, e, war, hei. Of, avar, he 20 naar de bus. We gaan het zo ook. Kalef Evar heeft is ingekerft in deze Evar in deze uh, woord, het woord het woord orgaan, werd ingekerft de letter hij. Dus dan werd het we yesham dalet and en er zijn daar vier, iets etwa, vier letters Avraha. Ja, dennoch ontbrekt alleen maar mem. Winim tsa 22 hata. Acharsh igshlimu at vanzo alzo. De haynu 23 shnit labshu betekom od khokhma vakhosadim zeva ze. 24 Apik mem shegih gamalchut amekabelet nikulam 25 kanal. 20 Nei 21 naar de punt. We nemen 10, het blijkt dus. 22. Ata, nu, acharsche, is slim wat, van zo, wat zo. Nu, wanneer de letters elkaar hebben volmaakt, tot volmaaktheid hadden gebracht. Dus in samenwerking. Met elkaar hebben elkaar aangevuld, kan je zeggen. De nu dat wil zeggen, 23. Schenit lapshu, beta ze, dat wil zeggen, dat... De twee niveaus, Chochmah en Chesedim, hebben zich in elkaar, uh, op, in elkaar bekleed, hebben elkaar bekleed. 24. Oh, dus na hun bekleiding van elkaar, zegt hij nu. We apik mem en dan kwam uit of verscheen de letter mem of de machot nu. Kijk, kijk goed. Wat was de toevoeging bij die hij Kwam daar? Bij evar en bij de Eile kwam jut Wat betekent dat? Wat betekent dat? De vierde klie kwam. Ja of niet? Ja of niet? Dus er kwam de vierde klie. Kijk, Eile. Wat betekent Eile? Huh? Eentje omhoog, eentje kwam nog daarbij. Eentje omhoog. Dus nog één klie kwam daarbij. En samen met de klie kwam ook eentje een licht daarbij. Dus nu hebben we... Daarvoor waren drie, drie lichten, ja of niet? Nu hebben wij vier lichten. Ja, vier kilim en vier lichten. Het is nog niet volmaakt. Iedereen ziet het? Nu in uh, e e Avra, vier letters. Het is nog niet volmaakt. Het is duidelijk, vier. Vier letters, nog één letter daarbij kwam, dat betekent dat nog één licht daarbij kwam. Welke licht is het? Vierde. Chaya, Chaya, dus nu Chaya kwam, en nu nog de volgende moet nog Yichida komen, ja of niet? En wanneer de Mem komt, samen met de kli Malchut, komt het licht Yichida, ja, duidelijk. Met de vierde, met de Klee Pin kwam, komt Chaya, en nu komt Yichida. Dat is wat hij zegt, we apik Mem, en er kwam nu Mem, of de wel, normal, Shehi kulam dat dat de Malchut is, die van allen ontvangt die ontvangt van alle vier letters. Uh, van allen ontvangt. Kanal, kan, zoals, gezegd, zoals boven gezegd werd. Naar de punt. Hinei, as natil had ota, hamem, le hai citra, 26. Dida. We had natil hamem, le hai citra, dida, punt. En dan zegt die 25. En zie hier, dan neemt nam. Eén daarvan, dus één van die kanten, nam de letter mem aan de ene kant van haar, Dida, die van haar. We gaan en de één, en dus een één, rechts en links, en de één die nam de letter mem aan haar kant. Uh, Dida naar haar, naar zich, Dus elke kant nam voor zichzelf de letter mem. And that we ook in the letter mem Kijk, The letter mem bestaat uit twee mem. Eén komt naar Abraham, en and andere komt naar Elohim. Ki, ki the other is dus the point of Elohim. The first one is the de one, the second one, the second one, the second one, the second one, the second one, the second one, the second one, the van de linkerkant, die naam en de letter Mem, dat is de Malchut, de vijfde kli, Stalin. Uh, werd volmaakt, vol, tot volmaaktheid kwam tot volmaaktheid de eerste regel links, disha de heilige naam, weet abit Elohim. en het is geworden, en is gemaakt, elokim, dat is de heilige naam, vijf yeah, letters, uh, en vijf lichten, we genot die twee, Avra, Avr, Alif, Alvar, Ha, Avra, Natley, et Hamem, Vinishlam Gam, ken de Avraham, en so ook de letters, vier letters van Avra, dus vier letters van uh, de rechterkant, Natley, Othamem, Namen, de letter Mem. Ook hier is een Malhout, Vinishlam Gam, ken Shemadi Avraham, en werd volmaakt, tot volmaaktheid kwam de naam Avraham. Uh, en nu de vier nog de laatste we uh, yes om rim, dat is de toevoeging van die van de op, open van iemand we yes om rim de natel uh, kadosh barogu mi er zijn andere die zeggen dat de kadosh barogu die nam de, let, de nam de twee letters mi mi kan adam Adam, adam ada, ada ramas ramaz ilaw, tata tata'a Hammukafim, -ha Einam Medjevrey, Azogar. -oh hij zegt ons, Hasulam zegt, van hier tot de woorden hier boven in de eerste regel aan het einde van de regel, dus waar de, de, de, de, de, de woorden Ilavitataa, het hogere en het lagere, dus daar waar de hakjes sluiten, Die euh, binnen de hakjes staan Hamukafim. -ha Einam Medjevrey, Azogar, -oh die zijn niet van de Zogar. Dus hij zegt, de, Seifen, new the zeifun. Kiwandy ish, the laatste nog de laatste lini. Kiwandy ish shma dade Avraham, ach, shma kadi shai ish taliim wehule. Eisekt, anhezin de nam, deze nam Avraham werd vol gebracht, tot vol dit kwam. Shma kadi shai ish werd ook de helehe nam tot vol dit gebracht wehule. En de laatste zin ach. Die bed, bet, komot, hochma, wa chassadim, chasadim, had srihot zolazo kanal. Want dat zijn twee niveaus, hochma en chasadim. Had srihot zolazo, die elkaar nodig hebben. Weet u, weet, zoals boven gezegd werd, tien. Wel de, de regel tien, wel lo ni shlam schmak, adisha, mit ermsen ni schlam, schma, abraham. En daarom werd niet volbracht, werd niet volmaakt, de naam, de heilige naam alvorens werd de naam Abraham tot volmaaktheid gebracht. Duidelijk, de heilige naam kan alleen, kon alleen tot volmaaktheid gebracht worden, pas wanneer, pas wanneer, wanneer wij hebben die rechts en links, chassadim en gworod, dat zij elkaar bekleden. Duidelijk, en daarom zijn ze mede afhankelijk van elkaar, en konden niet tot volmaaktheid komen zonder dat de, de naam Abraham, Eerst tot vol mag dit kwam. Duidelijk. Dat was.